Altijd leuk als ik nog een uh, autocoureur toevallig in dit pand uh, tegenkom, maar ja, die moet uh, straks uh, op de baan op, een slieren we stuur, maar we gaan uh, met uh, Goedemorgen Zandvoort uh, beginnen. Um, ja Tom, het is uh, vandaag 5 juni, dat klinkt je opgewekt ja? Ik uh, ben ook een beetje opgewekt, ondanks dat ik een beetje vermoeid uh, ben. <laughs> Ja, het is prachtig weer, hè? Ja. Zandvoort stroomf, stroomt vol, jongen, je breekt je nek over de mensen met badtassen en stoeltjes en, en, en, en koeltassen die allemaal richting strand stormen. Ja. En uh, ja, uh, als je niet uitkijkt, dan word je ook al door uh, mensen uh, de gereden die denken dat ze op het circuit zitten. Nou, er gaat er één nu, uh, het circuit, ja. op, op, op z'n brommer. Op zijn brommer, <laughs> ja. Ja. Ja. Als Leroys die hoort, maar die uh, moet straks uh, het, de Formule Renault uh, rijden, dus uh, die we moet gaan zaken niet gauw doen, weg. We gaan ja, zaken doen. precies. Dit is voor uh, je morgen zondag voor het 5 juni. Het 2010. Week 22. Oh, juist. Wat hebben we vandaag uh, in dit programma? Met... We hebben gratis koffie die wordt geschonken door Yvonne Roosendaal, die bovendien alle gasten heeft uitgenodigd naast het hotel Hoogland. Ja, dan hebben we de twee roys rondlopen. Die doen altijd weer de techniek die, doen. Ja, twee roy's vandaag. Eén van, heet Van Buring en de andere heet Hallerman. We zitten zoals altijd tussen 10 en 12 op zaterdagmorgen. Uh, in ons uh, gastenverblijf van Hotel Hoogland. Dus propvol. Ja. Geen S kamer meer nu. <laughs> nee. En uh, wat gaan we doen, Tom, de komende twee uur? Ja, om tien over tien gaan wij praten met Nathalie Lindeboom. Uh... Want uh, Pluspunt is allerlei nieuwe activiteiten aan het ontwikkelen en zij mm. komt vertellen wat dat allemaal inhoudt voor de bevolking van Zandvoort. Ja, dan om vijf voor half elf gaan we praten met burgemeester Niek Meijer over de waarderingsspeld en wat dat is, dat horen we van hem. Zou het een uh, scherpe speelt zijn? Ik? ik weet het niet. Nou, nou, er zijn een aantal je... mensen die voor dat scherpe speeltje wel in heerlijk <laughs> komen. In Bovendien <laughs> heb ik begrepen, je kan ook een hanger krijgen. Ook een hanger? Ja. ja. Een klerenhanger, ja. zeker. <laughs> <laughs> Goed, uh, dan uh, Tom, hebben we uh, nog, een, uh, nog een gedeelte in dit, uh, in dit uur? Ja, uh, de vrolijke zangers. Oftewel het Zandvoortsekoor I Canturi Allegri. ...geeft een concert in uh, gebouw De Krocht uh, morgen. En uh, de dirigent en uh, voerzanger Jan Peter Verstegen die komt, ik had bijna zijn balken. Erin. Ja, ik zag, het daar ja, dus ik, ik denk ja, maar de tijd ja, ja, Verstegen. Je hebt wel te veel gezien. Uh, Jan Peter Verstegen komt vertellen wat het programma inhoudt. Ja, uh, dan hebben we om tien over elf uh, gaan we praten met twee leden van de Jeugdraad die vertellen over wat dat nou precies inhoudt. En dan dat, uh, ja, dat is mij bekend. Ja, ga door, want we hebben nog een, uh, nog een onderdeel. Ja, de watersportvereniging die gaat jaar rond. En uh, uh, een van nee zelfs de voorzitter van de bouwcommissie, uh, Albert, Albert Korper, die uh, komt uh, vertellen uh, hoe het er allemaal uit gaat zien. En wanneer ze gaan bouwen en wat het gaat kosten en uh, noem maar op ja, En dan hebben we nog tijd over, want we gaan dan toch nog even over de masters uh, hebben. Want ja... Het is dit weekend, het weekend van de ja, Masters. Dat is het lawaai aan mijn hoofd. Zit. Ik ben blij dat ik, dat, ik, dat ik er morgen niet ben. Oh, nee klinkt je knorrig, Tom? Maakt me niet uit. <laughs> muziek? De muziek. Muziek. We're En, uh, Willem Ruijs, die dan altijd bij het uh, loopje van het uh, programma Langs de Lijn dan binnenkomt. En ik had nog 10 seconden om dit plaatje af te kondigen. Bezigdin was dat. Nou, Tom, we gaan maar eens uh, praten met Nathalie Lindenboom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Uh, zit je hier nou namens Ook Zandvoort of namens Pluspunt? Ik zit hier vanochtend namens Ook Zandvoort. Maar als je Pluspunt vragen hebt, ga ik proberen om die ook te beantwoorden. Nou, de eerste, de eerste vraag is waarom is het ook Zandvoort? Waarom is het ook Zandvoort? Uh, dat wordt me heel vaak gevraagd en er wordt me ook heel vaak gevraagd is Pluspunt nu gestopt? Nee, Pluspunt is een van de partners binnen het samenwerkingsverband van Ook Zandvoort. Ook Zandvoort is een steunpunt voor het hele dorp en daarin zitten een aantal partners... En ik heb me ook uh, laten vertellen dat zo'n samenwerkingsverband redelijk uniek is. Dat Zandvoort daar best trots op mag zijn. Wie zit daarin? Zorgcontact, hè, die de mensen meestal kennen van uh, Huis in de Duinen en de Bodaan. Bodaan. Nieuw Unicum. Uh, woonvorm voor gehandicapten die steeds meer plekken ook in het dorp heeft. RIBW, en moet ik even goed nadenken. Regionaal instituut beschermd wonen. De gemeente. De Kei. En Pluspunt, dat zijn de organisaties die betrokken zijn, die een samenwerkingsverband hebben voor ook Zandvoort. Ook Zandvoort is het steunpunt voor het hele dorp, voor heel Zandvoort. Wat is Pluspunt dan voor heel Zandvoort? Pluspunt is de welzijnsorganisatie voor Zandvoort. Bij Pluspunt kun je terecht voor de ouderenadviseur, de belbus, de open eetafel, maar ook voor het cursuswerk, allerlei cursussen, de boomhut, de peuterspeelzaal. Pluspunt is een brede welzijnsorganisatie in het dorp. Nou ben je hier gekomen ja? om te gaan vertellen over allerlei nieuwe activiteiten. Ik ben um, in december een keer bij jullie in de uitzending geweest... vlak voordat we de kerst in hadden, dat was de allereerste keer... En toen heb ik beloofd dat ik terug zou komen op het moment dat we weer wat meer uh, dingen ontwikkeld hadden. En uh, nou, ik denk dat we op dit moment wel wat nieuwe dingen hebben. Uh, wat heel leuk is om te melden, we zijn afgelopen maandag gestart met de koffie in. Dat is een inloop bij ons in de Vlemingstraat. Elke maandagochtend van half elf tot twaalf. Um, in de keuken is er een bakactiviteit. Um, Mensen van uh, Nieuw Unicum en van de RIBW die daar boven of in de buurt wonen... die komen daar naartoe, ochtends, als uh, dagbesteding. Die gaan heerlijke koekjes en dergelijke bakken. En die worden geserveerd bij de koffie-in. Die koffie-in is bedoeld eigenlijk voor het hele dorp. Ik hoop dat dat gewoon een ontmoetingsplek voor mensen wordt... om even gezellig bij te kletsen. Uh, je spreekt eraf met je buurvrouw of met een vriendin... Maar het kan ook zijn dat je nou, veel alleen bent. Dat je het juist gezellig vindt om nieuwe mensen te ontmoeten. misschien wat lastig vindt om over de drempel te stappen. Dan hebben we dus vrijwilligers die u al bij de deur opvangen. en ook gaan zorgen dat je gaat kennismaken. Want dat is. ja. Ik heb dat zelf ook, als ik naar een nieuwe sportclub ga en ik stap daar binnen. Je kent daar nog helemaal niemand, dan is dat toch altijd even lastig. Nou, daar hebben heel veel mensen last van. En we proberen dat makkelijker te maken door uh, gastvrouwen in te zetten als... Uh, vrijwilligers in te zetten als gastvrouwen of gastheer. We hebben ook een gastheer. Mm -hmm. Dat is uh, afgelopen maandag uh, gestart en uh, was heel erg druk, was heel erg gezellig. Uh, dus ik hoop echt dat dat een ontmoetingsplek wordt. En wat was de versnapering? De versnapering waren vier verschillende soorten koekjes. En uh, we hebben op dit moment thema Noord-Holland. Dus dat waren ook echt Noord-Hollandse koekjes. Zoals? Ja, en uh, nu uh, val ik door de mand. Want dat heeft de, de chefkok die de bakactiviteit aanstuurt geregeld. Het was iets met uh, gember. Het was een chocoladekoekje en iets met nootjes. Maar vraag me niet hoe ze heten Tom. Ik heb ze trouwens wel geproefd. Ze waren lekker. Okay. <laughs> en dit is kletskoppen? Waren dat ja, Nee, die kletskoppen nee, zouden dat... in het zaaltje. Klet... <laughs> zou op zich wel een goed koekje voor mij zijn, kletskop. Ja. <laughs> dat was dus afgelopen. Afgelopen maandag voor de eerst, dat gaat nu ja. elke week gebeuren? Dat is nu elke maandagochtend. Uh, kosten zijn een euro voor twee kopjes koffie of twee kopjes thee en uh, de koekjes erbij. En uh, voor uh, moeders met peuters, uh, waarvan ik uh, uit eigen ervaring weet dat het hartstikke lekker is... om uh, even te kunnen kletsen met een andere moeder en ervaringen uit te wisselen... staat ook de roosvice klaar. Toen maar. Ja. ja. En wat hebben jullie nog verder van nieuws bedacht? Wat hebben wij verder voor nieuws bedacht. Nou, het leuke is dat we niet alles zelf bedenken... maar dat we ook dingen doen op verzoek. En Dat is bijvoorbeeld een dansmiddag uh, voor senioren. En die was bijvoorbeeld gistermiddag. Elke eerste vrijdag van de maand... hebben we nu een dansmiddag voor senioren. En mensen bepalen daar ook een beetje zelf de invulling van. Ze kunnen zelf de muziek meenemen. Er is natuurlijk weer een vrijwilliger die als dj werkt... want dat is ook een beetje de manier waarop we werken. We proberen bij alles de kosten laag te houden...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 Ja. Dus dat geeft wel aan dat het uh, ja, voor iedereen is. En daar proberen we het ook een beetje op aan te passen. En Waarschijnlijk gister... wel weer meer vrouwen dan mannen. Ja, uh, dat is inderdaad zo. Helaas, helaas. De mannen houden of minder van dansen. Maar ik hoop dat er toch wat meer mannen bij komen. Er, waren gister, er was uh, gisteren één respectabele heer. Die heeft zich staande gehouden tussen die vrouwen. Ja. <laughs> ja, Afgemaakt naar huis. Ja. Ja. Hij zag er moe uit toen hij wegging. <laughs> ja. ja. Nou, wat ik al zei is dat, dat zoiets is op verzoek van, van mensen zelf. Dus ik heb nu, uh, en dan doen we uh, twee keer een soort van vrij dansen. Waarbij mensen ook zelf gewoon een beetje de muziek bepalen. En de derde keer doen we dan ook een uur les. Hè, want dat is ook wat mensen leuk vinden. Dus de eerstvolgende keer uh, zal er ook een uur country en line dance zijn.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 Wij gaan even achterover zitten. Ja, gaan jullie maar even... Dan neem, nou. neem ik bij deze het programma over. <laughs> Oké. Okay. Um, dagbesteding voor senioren. Um, ja, want daar is natuurlijk de knel in gekomen met, met, die, pardon, uh, met de WMO. Nee, juist niet met de WMO. Binnen de, oh, nee, nee, de AWBZ. AB, precies. Ja. Um, wat je ziet is dat er dingen uh, uit de AWBZ gehaald uh, worden. En dat was in dit geval ook zo. Er waren uh, senioren die uh, wekelijks één of meerdere keren naar uh, de dagverzorging gingen. En per 1 januari mocht dat opeens niet meer. Want dat viel niet meer binnen de AWBZ. Nou, Dat betekende dat een groep mensen... Uh, toch vaak uh, ja, wat, wat oudere ouderen die het heel erg leuk vinden om contacten met anderen te hebben, om activiteiten te doen. Ja, dat, dat die gewoon nergens meer naartoe konden. En toen heeft. Nou, want het zijn vaak ankertjes in hun week. Hè? Ja, klopt. Ja. Klopt. Je, je kan je ook voorstellen dat als je uh, 80 bent, uh, je, je hartvriendin uh, overleden is, uh, je op zich nog uh, goed ter been bent, dat het gewoon lastiger is om weer nieuwe uh, contacten op te doen. Maar je vindt het wel leuk om anderen te spreken, je vindt het ook leuk om dingen te doen, dan zijn dat soort dingen hartstikke belangrijk. En dat is ook waarom we bijvoorbeeld zo'n koffie instarten. Maar we zijn ook op verzoek van uh, gemeenten gaan kijken naar een project. En dat doen we in samenwerking met Zorgcontact. Dat heet ook samen. Dat is op dit moment op donderdag van 10 tot 4 Is een beroepskracht bij. En daar komen senioren bij elkaar. En dan is het programma eigenlijk ook weer aangepast op wat zij willen. Vind jij het leuk om als activiteit te schilderen? Dan gebeurt dat. Maar gaat een ander groepje, we hebben bijvoorbeeld nu een prachtig binnentuin met allemaal uh, plantenbakken. Waarin ook dingetjes verbouwd worden. Tomaatjes, uh, aardbeien, noem maar op. Andere mensen gaan op dat moment uh, ja, met de tuinbakken aan de slag. Er wordt met de wie, wie, uh, wie fit. Uh, ik heb ze van de week zien uh, bolen met z'n allen. Dus er wordt een heel gevarieerd, actief programma aangeboden. Het is niet zo dat als je 70 bent dat je alleen maar achterover in je stoel hoeft te hangen. Dat is juist hartstikke leuk om dingen te doen. En dat is toch ook een beetje het idee wat mensen hadden van een vorm van dagbesteding... ...dat je daar dan de hele dag naast elkaar hangt. Nou, niet bij ook samen. En het programma wordt afgestemd op wat de mensen willen. Dus dat vind ik, ik vind dat heel belangrijk. Het moet niet zijn van, goh, dit is wat we bieden en daar doet u het maar mee. Nee, we proberen wat dat betreft echt naar de mensen te kijken. Maatwerk. Zover als we kunnen, ja, graag. Ja, dat willen we toch allemaal? We willen toch allemaal gewoon onze keuzes daarin maken. En dat wil je ook nog als je senior bent. En dat is toch een beetje een, een, een andere manier van naar dingen kijken tegenwoordig. En ik vind dat heel erg goed. Um, soms is voor mensen om naar ook samen te komen een barrière... dat ze denken, past het wel bij mij? Die mensen nodig ik heel hartelijk uit om langs te komen en te komen kijken. Kom maar, kom maar bij ons op de koffie en kom maar kijken. Mochten de kosten een probleem zijn, dan gaat een van onze oudere adviseurs wel kijken of je in aanmerking komt voor uh, uh, een voorziening voor ookzamen. Uh, dus dat soort dingen mogen geen belemmering zijn om te komen. Dat vind ik heel belangrijk. Um, zal ik doorgaan? Of vinden ja, jullie ga ook... Ja, uh... rustig door. <laughs> nou, we hebben... Um, Woensdagavond hebben we uh, voor de zomer de laatste uh, Alzheimercafé gehad. Elke eerste woensdag van de maand hebben we Alzheimercafé. En dat is nu september weer. Uh, wat ik zelf ontzettend leuk aan ons Alzheimercafé hier vind. Is dat er echt mensen komen die uh, dementie of Alzheimer hebben. En hun mantelzorgers. Dus het is een hele gemeleerde groep. Het is ook een hele uh, ja, een, een groep waarin mensen echt ervaringen uitwisselen en echt steun aan elkaar beleven. En uh, per uh, keer wordt er een thema uh, besproken. En uh, als ik kijk naar wat we bijvoorbeeld voor het najaar op het programma hebben staan. Uh, dementie kan je het voorkomen. Hè, dat soort vragen krijgen we. Dus dat zijn dan ook thema's die we behandelen. Uh, een van de dingen die steeds meer gaat spelen, autorijden en dementie. Kan dat? Mag dat? Hoe werkt dat? Dus dat is een thema wat we gaan bespreken. Um, in november, nou zorg. Wat is er nou allemaal aan zorg rondom dementie? Wat kan je verwachten voor jezelf als, als dementerende, maar ook als, als mantelzorger? En dan hebben we in december nog uh, ethische vragen en dilemma's. Van, uh, nou dus, he, je ziet steeds vaker ook dat mensen toch uh, tegenwoordig uh, een euthanasieverklaring gaan tekenen. Hoe werkt dat allemaal? Hoe gaat dat allemaal? En je kunt je ook voorstellen dat je met dat soort dingen niet over één nacht ijs gaat. Dus het zijn uh, soms ook hele pittige thema's die besproken worden. Uh, maar ik, ja, dat, dat, uh, tot nu toe uh, merken we dat heel veel mensen daar heel veel baat bij hebben. En we proberen ook altijd hierbij weer het programma af te stemmen op wat mensen willen. Die woensdagavond rijdt ook altijd de belbus in het dorp. Zodat het geen beletsel moet zijn om er naartoe te kunnen. En mocht je mantelzorger zijn van iemand uh, waarvan je zegt... Van, Goh, die kan ik, die, dat lukt niet, die is s avonds moet, die kan ik niet meenemen. Kunnen we altijd kijken of er ook een vrijwilliger is die dan even voor je partner zorgt. Dus dat is een, uh, een mogelijkheid. Ik zie jullie op de tijd uh, kijken. Ja, Moet ja, ik doorgaan. Is, nou. nou, ik heb even nog een. Ja, hebt, een, een ja, Tom heeft, heeft nog wel een vraag, denk ik. Uh, uh, deze week nou. is door de gemeenteraad de uh, nota voor vrijwilligersvolk vooruit aangenomen. Ja. Um, daarin wordt pluspunt een aantal taken toebedeeld. Dan zet ik nu mijn pluspuntpad op. Ja, dat klopt. En um, wat, ik, wat ik heel leuk vind, is dat uh, uh, daarin gekeken wordt van, goh, kunnen we. Uh, Jongeren wat meer betrekken bij vrijwilligerswerk. Dat soort taken. Een website waarbij een plaatselijke website waarbij vraag en aanbod uh, bij elkaar gebracht wordt. En ik denk wat dat betreft dat het vrijwilligerswerk daarin nog best wat ondersteuning kan gebruiken. Heel leuk dat we al gestart zijn met die artikelen in de plaatselijke krant... waarin vrijwilligerswerk belicht wordt. Want ik denk dat het ook heel leuk is voor andere mensen om te zien... wat voor vrijwilligerswerk kan je nou allemaal doen. Mensen hebben toch vaak het idee dat dat niet zoveel voorstelt. Maar als ik kijk bij ook Zandvoort, want ik maak nu weer even het stapje de andere kant uit, uh, dan zie ik dat mensen op dit moment helpen bij het bouwen van een website. Nou, dat betekent dat iemand als vrijwilliger, als fotograaf, er is iemand die naar de teksten kijkt. Vrijwilligerswerk is vaak ook iets wat gewoon bij jou past als persoon. En ik denk dat we daarin gewoon nog ja, heel veel neer kunnen zetten. En de gemeente heeft inderdaad aan pluspunt gevraagd of wij daarin wat kunnen betekenen. Ja, en ik denk dat wij uh, met bijna ...na 200 vrijwilligers best wel wat ervaring hebben in vrijwilligerswerk. Dus ik denk dat dat op zich uh, bij ons passend is. Er komt bij jullie ook een vrijwilligerswinkel? Nou, dat, dat is de benaming van uh, onder andere die website en dat soort dingen. Ja. Maar ook een, ook een soort vacaturebank? Ja, maar dan als website. Nou ja. Ja. Ja, dus ja, absoluut. iedereen kan daar ook kijken en zeggen van uh, ik heb uh, een paar uur aan te bieden... ...en een ander kan zeggen ik wil die paar uur wel hebben van je. Ja. En, en je moet je dan nou ook voorstellen dat echt alle organisaties, dus ook CFM, de sportclub, noem maar op, daar zijn factures neer kan zetten. En wat ik zelf op dit moment bij Pluspunt zie, is dat ook heel veel wat jongere mensen die tijdelijk werkloos zijn, gewoon een periode vrijwilligerswerk komen doen. En dat zijn zeker mensen die via internet dingen zoeken. Dus ik denk dat dat een hele goede manier is. Ongetwijfeld gaan we daar binnenkort weer eens verder over praten, maar helaas is de tijd wurgend. We <laughs> ja. moeten jouw waterval stoppen. Oké. Okay. Bedankt voor je komst. Graag gedaan. Bedankt dat ik mocht komen. Een gezellig weekend. Jullie ook. Lekker de zon in. Gaat lukken tot, hè. Tot volgende keer. En jij een fijne vakantie. Dankjewel. En now the end is near and so I face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 And more Much more I did it I did it my way Regress I had a few But then again Too few to mention. I did What I had to do I saw it through, without exemption, I planned to each chart of course, each girl to stand along the pathway, and more, much, much in my way Dat was hem dus, uh, byway, maar dan in een uitvoering met uh, een aantal uh, tenoren, maar jij zei, Sinatra hoefde die tenoren uh, niet te zien. Nee, dit werd uit in, in de studio ingezongen. <laughs> dat, is, dat is het leuke van dit soort dingen. Ja, goed, het is half elf inmiddels geworden bij uh, Goedemorgen Zandvoort. En uh, volgens mij krijgen we een waarderingsspeld opgeprikt, Tom, omdat wij... Goedemorgen. Goedemorgen. luisteraars. <laughs> burgemeester uh, Niek Meijer is aangeschoven. Goedemorgen. Ja, de, uh, ik, ik was een beetje verbaasd over de waarderingsspeld, want volgens mij had de gemeente, gemeente vroeger toch een erepenning. Ja, dat klopt. En eigenlijk denk ik van de manier waarop u ermee begint... Uh, dan ja. denk ik van nou, het college heeft toch uh, doel getroffen. Want de waarderingspeld moet iets zijn wat je graag wilt ontvangen. <laughs> en als inwoner dat je daar dan ook trots op bent. Maar die erepenning niet dan? Uh, de, de, de, de, we hebben een, uh, een bijzondere legpenning, erepenning, die is er ook nog. Maar die is echt bijzonder, die rijkt je één keer in de zoveel jaar uit. Mm -hmm. En we, we hebben in het college lopen denken van, dat vinden we eigenlijk te weinig. Er zijn uh, zoveel bijzondere mensen in dit dorp en die zou je dus op een andere manier... ...een schijnwerpertje op willen zetten. Je hebt natuurlijk de koninklijke onderscheiding... ...en u heeft uh, gemerkt dat het college daar meer energie en aandacht in steekt... ...en dus krijg je gewoon meer onderscheidingen. Ja. Maar dat gaat weer iets teruglopen. Uh, want wij ha, hebben even een piek, denk ik. En die is ook, ook niet te verwerken om elk jaar zo'n uh, piek van 15, 16 te hebben. Ja. Dus dat is ook gezond dat je naar uh, 5 tot 8 terug gaat. Maar daartussendoor... Treffen wij nog steeds mensen aan die niet voor een onderscheiding in aanmerking komen, maar waar wij wel vinden van, ja, daar, daar moet je iets mee. Die hebben zoveel voor zandwoord gedaan, of in intensiteit, of in duur, of in kwaliteit, dat je, dat je zegt van, nou, dat gaan we op die manier waarderen. En dat is de waarderingsspeld geworden. En zijn daar criteria voor opgesteld? Ja, er is geen enkele overheid die zonder criteria werkt. Want wij zijn open, transparant en noem het maar op. Maar gelukkig is er geen en beroep mogelijk. Want het wordt alleen door het college toegekend. Het kan niet worden aangevraagd. En daarmee bedoelen wij te zeggen, wij willen het gewoon werkbaar houden. En er is een keurige lijst van criteria. Die staat ook op onze website. Maar de essentie is gewoon, als jij je in bijzondere zin onderscheidt voor de gemeente Zandvoort. Kunnen inwoners zijn, maar kunnen ook derden zijn... Nou, dan, dan, loop, dan loop je het risico ja. uh, dat je door het college naar voren wordt gehaald en uh, deze onderscheiding krijgt. Nou maar ja, dat heeft het, heel bijzonder in ieder geval. Heeft het college wel een goed overzicht wat er allemaal gebeurd de ja. Nou, dat is een voorspelbare vraag. Het antwoord is natuurlijk uh, nee. Dat durf ik ook hardop via de microfoon te zeggen. Ja. Ja. En dat is ook de reden waarom het college dit in de openbaarheid gooit. En natuurlijk, ik heb echt de overtuiging dat het college, maar ook de ambtelijke organisatie, heel veel ziet in deze samenleving. Maar lang niet alles. Dat zou ook niet goed zijn, want die samenleving, dat zijn onze inwoners. Die moeten uh, die mensen die op de achtergrond vaak dit werk doen, naar boven halen. Dat is ook de reden waarom we die koninklijke onderscheidingen meer energie in stoppen... om te laten zien dat we dat waarderen. Zij kunnen dat namelijk veel beter dan wij. Nou, en daar zit ook een beetje deze gedachte van de waarderingsspeld in. Je kunt hem ook niet aanvragen. Maar collegeleden worden ook geacht buiten op straat te lopen. Nou, dan kun je ze wel eens een tip geven. Collegeleden worden geacht ook om op straat te lopen hoe zit dat, Is dat uh, nieuw voor u meneer Koper? Uh, nee hoor, dat is helemaal niet nieuw, maar ik zit me dat, uh, het volgende te bedenken. Dan is het mooi weer en dan denkt u, ik ga mijn jasje even aantrekken. Of in dit geval uh, gewoon het overhemd en uh, keurig netjes gekleed stra straatbeeld om. Ja, ik bedoel, uh, <laughs> ik zal het dan maar even beschrijven. En uh, dan uh, loopt u met uw handen zo op uw rug en kijkt zo een beetje rond en dan komt er een bewoner op u af. Nou, zegt, dat doe ik wel uh, Dat ja? is de reden waarom ik ook veel fiets, maar ook veel loop door het dorp. Want ja. dan... Dan kun je ook eens een praatje met mensen maken. Ja? En dan is je drempel. Om voor mensen om naar jou een praatje te maken. Ook lager. Ja. En dan kun je het ook eens over andere dingen hebben. En niet alleen maar over. Politiek. Beleid. Wat boeit mensen nou? Wat raakt ja. mensen nou? Wat vinden ze nou van het dorp? Wat zijn de plussen van het dorp? Waar zou je nog een tandje bij kunnen zetten? Dan heb je gewoon leuke gesprekken. Ja. En komt er dan ook iets aan, aan de oppervlakte van. Goh. Eigenlijk. Uh, een bijzonder mens, die waardeer, uh, die waardeer ik dan uh, op een gegeven moment. en, ik, ik, en... Ja, Mijn ervaring van de laatste bijna drie jaar alweer... Mm -hmm. is uh, dat je soms dit soort onderwerpen dan heel erg raakt. En ja. dan ga, ga, je, ga je het eens over iemand hebben. Of ik praat met iemand van... en ik denk, goh, die doet wel heel veel in de samenleving. Terwijl ik dat beeld niet had. Nee. Maar dan vraag je gewoon eens door, neutraal. En dan gaat iemand vertellen. Want uh, het, het type mens wat dat doet... Die zet zich niet op de voorgrond. Nee. Die vindt dat gewoon volstrekt normaal. Sterker nog, uh, ik uh, heb ontdekt dat heel veel uh, anonieme vrijwilligers dat ook graag zo willen houden. Ja, dat klopt. Dus daarom is het ook wat hard zoeken. Ja. Daarom hebben wij ook die ogen en oren van de samenleving nodig. Nou, en dit is ook een uitdaging voor het college om zelf daar nog scherper op te gaan letten. Ook de ambtelijke organisatie. Want je moet dat met meer mensen doen. En ook de inwoners uh, die ook, wat u zegt net, uh, tippen? Tuurlijk. Ja. Ik ken onze inwoners en die zijn echt niet op een mondje gevallen. En die zijn ook wel zo slim dat ze denken van, hé hey, uh, college, nou, nu heb je wel heel veel oogklep op. Ja. Maar als ik het nu, he, met, met het, uh, in het achterlicht, dit verhaal, wat, uh, wat u nu heeft, uh, ja. wat, uh, wat valt u dan eigenlijk nu, zeg maar, want u zit er nu al een, uh, een tijdje alweer in dit uh, dorp, geloof ik een jaar of drie, vier. Nee, nee, nee, nee. Oh, bijna drie jaar. Bijna, drie, bijna drie jaar, bijna drie Nou goed, ik hou het even <laughs> het niet bij. Het voelt he, iets langer. Maar wat valt u dan op aan, aan inwoners van Zandvoort? Gewoon... Eigenlijk gewoon het, uw beeld. Het, het, wat ik het eerste jaar al zag, toen ik hier nog geen woonde. En dat is die hmm. enorme hoeveelheid energie en betrokkenheid. Dit is een dorp. Um, en je zou dat ook kunnen zeggen, een soort um, ondernemersinslag. Uh, het, is, het is aanpakken en doen. Hmm. Uh, het wil alle kanten op. En daardoor zie je hier zoveel evenementen ook. Die worden gedraaid door vrijwilligers. Hmm. Mensen die gewoon zeggen, oh ja, gaan we organiseren. Nou, en dan soms vergeten ze nog in hun uh, drive en energie. Om dan even te denken, is het al eerder georganiseerd? Kan ik dat even slim intanken? Dus Gaan ze alles opnieuw bedenken? Nou, dan denk ik van zonde, zonde, maar ja, je wilt die mensen niet voor het hoofd stoten. Mm -hmm. Maar die enorme hoeveelheid energie die dit dorp maakt, zo'n klein dorp met zoveel activiteiten, dat, dat, dat, dat, dat zit in mensen gegoten. Dat zit kennelijk met de paplepel naar binnen gegaan. Mm -hmm. En dat trekt ook. Um, uh, zo'n typologie mens aan. Het is een beetje ook soort soort denk ik wel eens. Maar dat is even wat je, wat je beeld is, ja. en wat je ziet aan energie. Ja. En er horen ook teleurstellingen bij in dat dorp, want je gaat uh, je, je kunt geen pieken hebben als je geen dalen hebt. Ja. Dus dan moet je ook als bestuur zorgen dat je door die dalen weer heen komt. Die pieken komen dan vanzelf in. Even terugkeren naar die speld. Uh, jullie hebben uh, gevraagd aan het uh, aan het BKZ om daar een, een, iets voor te ontwerpen. Zijn er veel inzendingen voor gekomen? Ja, het, het, het, toen het college met dit idee kwam, hebben wij gezegd... ...we gaan kijken of we dit met Zandvoort dus helemaal kunnen gaan creëren. Nou, de eerste insteek was de Beeldende Kunstenaarsvereniging Zandvoort. Ja. We hebben het neergelegd, zegt we, wij, wij betalen een vergoeding daarvoor. Kom nou eens, vraag nou eens aan jullie leden met een aantal voorbeelden. Ik weet niet meer uit mijn hoofd, maar ik dacht dat wij een zes of zevental ontwerpen hebben gekregen. We hadden wel een aantal criteria vastgelegd... Uh, van even wat gedachten steunen. En uh, toen is in een kleine commissie is bepaald... ...welk ontwerp zou worden uitvergroot... ...om daar een heel klein speltje... ...en voor de luisteraars thuis... ...ik heb nu mijn vingers kleiner dan 1 centimeter... ...want dat is het speltje... Uh, ...van te maken. Want niet ieder ontwerp... ...kan zo worden verkleind. Nee. En uiteindelijk werd daar het ontwerp... ...van Loes Dirksen was daar het winnend ontwerp. En ik heb het uh, even uitvergroot... Leg ik het nu voor u neer. Ja, het is, het is uh, waarin een beetje het wapen van Zandvoort in verwerkt zit. Dat zou je kunnen zeggen. Het zijn ja. de drie visjes heel sterk gestileerd. en er ja. zitten drie schelpjes omheen. Mm -hmm. Nou, en, en uh, daarvan dachten de, de, de, de commissie en het college van ja, dat, dat zegt toch veel weer over Zandvoort. Mm -hmm. En als je een ontwerp maakt, uh, dat was ook het idee van Loes Dirksen. Zij zocht die symboliek ook daar heel sterk in. De drie haringen van het wapen, natuurlijk. Uh, niet helemaal zo terugkomend, maar een beetje een modernere stijl daarvan. Ja. En in wat voor materiaal wordt het uitgevoerd? En ik, toen ik dat vertelde, dacht ik die vraag gaat komen. En ik twijfel of het uh, platinum of uh, zilver is. Ik, ik weet het echt niet meer, uh, meneer Hendrik. Dus het is één van ja. beide. Het een is wat scherper nog, qua lichter, qua ja. kleur. Maar het heeft allemaal dezelfde uh, metaalachtige achtergrond. Ja, het is... Zijn er al kandidaten? En het Hoeveel is... hebben jullie er dan laten maken he, inmiddels? We <laughs> ja. hebben er twintig uh, laten maken. Ze zijn ook genummerd uh, voor dames en voor heren. Je kunt kiezen. Je kunt hem ook als hangervariant uh, nemen, maar ook als speld. Uh, en de nummering houdt verband dat we een lijst willen gaan bijhouden. En we dachten van het is net leuker om ze te nummeren. Uh, en het eerste lijstje wordt voorzichtig opgesteld. En we gaan er denk ik met een paar maanden kijken of we er al een paar kunnen gaan uitreiken. Want ook daar, je hebt natuurlijk een aantal mensen al op je netvries, ja. Dus we zijn aan het zoeken van hoe gaan we die eerste stap zetten. En daarna gaan we gewoon in het loop van het jaar steeds kijken. Van de, dat je denkt van, oh ja, ja dat is bijzonder. Nou, waardering speld. Het is een spel die je ook wat vaker kunt uitreiken. Eén uh, of twee keer per jaar, maar het kan gewoon vaker. Dat van, maakt het ook leuk. Ja, het, het, wat u al zei. Uh, er zit een tussenvorm tussen het lintje. En, iets, uh, en, en, en een penning. En, en een schouderklopje. Kijk, dat doen we natuurlijk als college ook vaak. Dat als je mensen die zich bijzonder gedragen... Kijk, op mijn eigen tak van sport uh, heb ik met de politie de afspraak en met handhaving... Dat als mensen iemand uh, ja, bijna redden van de dood en zo, die wil ik gewoon spreken. Ja. Dat vind ik bijzonder gedrag. Nou, ja. dat hebben we al een paar keer gedaan. Dat doe je wat op de achtergrond. kopje koffie, feestje, gebak... Uh, maar, maar dit kan daar nog eens een keer op een andere manier in een andere categorie bij. Zo, zo ben je steeds aan het zoeken. Nou, ik wil even teruggaan nog naar dat ontwerp van Loes Dirksen. Ja. Ja? Dat is toen uh, gemaakt door een, uh, een metaaldeskundige, zeg ik altijd maar, een bedrijf dat ook de Amsket onderhoudt in Haarlem. En vervolgens was in het, een van de andere ontwerpen gaf aan, we moeten er eigenlijk een oorkonde bij maken. En daar was ook een voorbeeld van, nou dat idee heeft het college overgenomen. We hebben Adam Bol, dichter bij zee, gevraagd, om de gedachte die achter zo'n waarderingsspel zit in een gedicht, wat bij elke uh, uitreiking ook wordt uitgereikt door mooi papier, datzelfde gedicht heeft zij gemaakt. Een prachtig gedicht. Ze wil het niet prijsgeven. Ik heb het aan haar gevraagd. Wil ze het niet prijsgeven? Nee. Nou, volgens mij staat het op onze website. Het gedicht? Als moeder tegelijk op, vind uh, uh. Nee, het is echt zo'n mooi gedicht. Ja. Daar heeft ze ook echt, uh, laat ze heel goed terugkomen wat naar de gedachte achter die, uh, die, wa die, wa die waardering speld is. Uh -huh. ja. En zo is denk ik het plaatje helemaal rond. Uh, bedacht door eigenlijk uh, Zandvoorters. Uh, helemaal uh, volbracht en volmaakt. En dan wordt hij ook weer uitgereikt aan Zandvoorters. En dan heb je een mooie cirkel. Nog één vraag. Hoe bijzonder moet je dan zijn om die erepenning te krijgen? Um, heel bijzonder. Ik, ik denk, de, zoals, zoals ik kijk naar die erepenning, ja, dan, dan moet je toch wel een uh, prestatie van uh, bijna eeuwigheidswaarde hebben, denk ik. In die geest. En vroeger zag je dat de erepenning aan oud-bestuurders werd uitgereikt. Nou, dat is denk ik toch wel een beetje niet meer van deze tijd. En ik vind dat terecht. Wij zitten hier, wij worden betaald voor een functie. En dat is een klus. Je weet dat dat geen 36-urige klus is. Daar moet je niet moeilijk om doen. Maar dat hoort bij je functie. Dus daar moet je niet zo'n beloning tegenover stellen. Die erepenning moet er echt voor zijn. Dat mensen, ja, waarvan 10, 20, 30 jaar later mensen nog zeggen van wauw. Dat is mooi geweest. En terecht dat hij daar die penning voor gehaald heeft. Ja, ja, ja. ik kan uw gedachten gaan een klein beetje in dat, in dat verband toch wel een beetje volgen. En, en, en ook daar biedt de verordening ruimte hoor. Je kunt hem ja. ook wat uh, ruimhartiger uitleggen. Maar ja. ik neem u nou even mee wat ik van de ja, ja, ja, van nou. Ja. Het is zoiets als uh, hè, bijvoorbeeld uh, de Alpdues uh, zes keer over hè, zo. Maar dan nou, in, naar vergelijking nou. terug gaan naar Zandvoortse begrippen. en maat, Die naam. doen het ook alleen maar voor geld doen. Ja, nou, ja goed, maar dat ja. geld gaat naar de groep toe. Maar goed, uh, dat heeft Als je de Alpdues zes keer beklimt, dat is een prachtige ja, prestatie. Laat ik daar niks ten nadele van zeggen. Nee, maar vergelijkbaar. Maar in ieder kan dat. Gewoon voor oefenen en bijna allemaal doen. Op. Ja. En uh, de, de kracht van zo'n waarderingsspel, en zo'n erepenning is dat dat een toch van, van de buitencategorie is, mm -hmm. waar je niet voorbereidt. Ja, op dat voorbereid... Ik. Een buitencategorie. Ja. Uh, <laughs> ja. Een prestatie van een buitencategorie. Ik weet een ander idee erover nou, nou, goed, Maar dat, niet maar dat uit. mag. <laughs> Meneer Hendricks. Wij wachten met belangstelling de namen van de eerste kandidaten. Ik ben af. heel nieuwsgierig. En bedankt voor uw komst. Graag gedaan. Plezierige uitzending verder.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 Pianoman van, uh, was dat van Billy Joel, even wat korter dan uh, normaal gesproken. Het is uh, nou, 14 ja, minuten nou, voor 10. We staan onder druk. Onder, onder druk, onder tijdsdruk. Ja. Het en... gaat om de kwaliteit, niet om de kwantiteit. Nee, dit is zo uh, Jan-Peter Verstegen. <laughs> ja, dus dit uh, <laughs> dit de was kwaliteit. de sonore stem van Jan-Peter Verstegen. Ja. Leidend man van de Vrolijke Zangers. Vrolijke zangers, staat dat, staat ja, dat, dat, uh, dat staat voor I, Cantatore ja. i cantatori allegri? I cantatori allegri. Ja. En een van onze uh, zangers, een van onze bassen, die heeft die naam verzonnen. Mm. De vrolijke zangers. De vrolijke zangers. Ja. Zijn jullie ook echt vrolijk? Ja. Gemiddeld wel. Ja? Ja. ja, gemiddeld wel. Het zou flauwkeul zijn als er nooit uh, wat woorden zijn over hoe je het wel of hoe je het niet moet doen. En welke dingen wel op programma moeten en welke niet. Maar gemiddeld hebben we het heel... Plezierig met elkaar. En, en, uh, uh, dat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Elke, dienst, of, elke tweede maandag. Nee, even kijken. Twee keer per maand oefenen we. En dan zijn we zeg maar, van acht uur tot, tot tien uur, kwart of tien bezig. en Dan hebben we sowieso plezier in het zingen. Maar daarna gaat uh, de fles open. En dan heeft mijn... Uh, het dak eraf. <laughs> heeft mijn uh, uh, geliefde vrouw, die heeft al wat hapjes klaargemaakt. En dan uh, gaan we bespiegelen. Waarom we zingen zo leuk vinden. En af en toe draaien we wat muziek. En, en, uh, dit is ook een vriendenploeg. Ja? Ja, ja, ja. Hoeveel mensen zijn het? Um, het wisselt een beetje. Maar uh, we hebben uh, gemiddeld zo 9 à 10 mensen. Mm -hmm. En dan wat projectleden. Mm -hmm. en, uh, en soms blijven die projectleden. Uh, uh, uh, Felix Timmermans bijvoorbeeld van uh, uh, de financiële gids. Yeah. Die heeft ons gesponsord bij de... Uh, bij de kerstoptreden, met die Christmas carols mm -hmm. uh, ja, die is uh, blijven zingen maar, uh, dat, die, die noemt zich dan projectlid maar het zou best kunnen zijn dat hij het concert er weer bij is, hè? Ja, ja, ja. maar hij vindt het ontzettend leuk en hij vond het ook leuk om ons te sponsoren dus uh, ja. Ja. Dus, dus zo is het eigenlijk opgebouwd dat hele, hele verhaal nou, nee, nee, nou, dat, nou, dat niet nee, nee. Het, zijn, het zijn voor een groot deel leerlingen van mij ja. dus uh, die, die regelmatig zangles hebben één keer in de twee weken meestal en dan op een gegeven moment ga je duetten instuderen en soms kwartetten en dan stukjes koorwerk. En, en uh, uh, het is natuurlijk heel leuk om anderen te laten zien wat je met veel noeste arbeid hebt uh verricht. ja. ja. Wat, wat, wat mij ook in je verhaal al meteen opvalt, is dat je dan hè, gemiddeld, zeg je, hè, maar ik kan op zo'n avond kan er, kunnen er dus ook een bepaalde gesprekstof ontstaan over de interpretatie van een bepaald uh, tuurlijk, stuk. Tuurlijk. Maar dat kan er, altijd in een, uh, in een rustige en ontspannen sfeer uh, verlopen, van uh, zoiets, zo'n zo interpretatieverschil en een opvatting daarover. Ja. Dat dit, dit lijkt mij ook de kracht van ...van een zanggezelschap zoals jullie ja. dat zijn. Ja, in zoverre, ik, ik, ik, ik ben natuurlijk uh, muzikaal leider... Mm -hmm. ...maar aan de andere kant uh, zijn er over de interpretatie van uh, koorwerken... ...heb je ook uh, van hoe snel doe je het en, ja. en hoe, doe, uh, hoe pak je de dynamiek aan. Zij moeten natuurlijk uh, ervan uit kunnen gaan dat ik dat uh, professioneel doe... ...vanuit mm -hmm. mijn conservatoriumopleiding. Maar aan de andere kant, uh, het, het, het, je hebt ook nog smaak. Ja. En, en, en daar kun je ook weer verschillen in opvatting van hebben... En, ja. De, de, de weetjes, die moet ik dan weten of opzoeken. En, ja. en, en, uh... Kom je dan daar dan bijvoorbeeld uh, weer dan op terug? Als mensen uh, hè, als er vanuit de groep wat gevraagd wordt aan jou, dat jij dan in je anzikloper die... Of je gaat uh, misschien internetten uh, op? Ook. En ook. En, uh, ik, ik, kom ik heb, je dan met een antwoord? Ik, ik heb meters, meters boeken over muziek. Ja. En, en, en uh, interpretatie en uh, les, lesmateriaal wat ik in de loop der jaren heb vergaard. En natuurlijk kom ik daarop terug, want... Zij moeten niet te maken hebben met iemand uh, in wiens mening geen beweging zit. Nee. Dus uh, ik, ik moet ook gewoon erover nadenken. Want sommige dingen uh, moet je toch weer opnieuw, opnieuw het wiel uitvinden. Hmm. Uh, wat, ik, ik noem alleen maar uh, zangmethodiek. In, ik geloof dat in 1870 voor het eerst iets over echte techniek en methodiek. iets op, op papier stond. Hmm. In, in Italië is dat dan begonnen. En, en, maar een heleboel komt niet op papier. Dan moet je echt in mondelinge overdracht uh, uh, te weten komen. En ik, ik heb weer dingen van mijn leraren en leraressen uh, of docenten geleerd. Ja, die draag ik ook weer over, maar die staan niet, niet op papier. Dus uh, ja, een zangdocent is toch heel persoonlijk. Hm. Ik, het moet maar net klikken. Ja. Dat is, uh, ja. Zullen we naar nou het concert gaan vanmorgen? Ja, dat ja, is goed. Wat ja, gaan hoor. jullie doen? Uh, we hebben een uh, hele grote variëteit van, van, van stijlen. Express weer eigenlijk. Want dat, dat vinden we leuk. We doen vooral wat we leuk vinden. We hebben voor het volgende concert... ...hebben we alweer van... ...iedereen heeft zijn lijst van vijf ingediend. Um, om de highlights er even uit te pakken... ...we gaan vijf, vier Russische stukken uh, zingen. Een, een volkslied. En, uh, en dan hebben we... ...Ei Dat is dan een solo voor mij. We hebben uh, Avondklokken. Dat is een, een uh, lied... Over um, uh, je gevoelens die je hebt bij de klokken van je geboortedorp. Ik zal maar zeggen de Agatha-kerk en, en uh, de protestantse kerk. En uh, Kalinka gaan we nog zingen. Mm -hmm. En uh, dat is dan met koor. Uh, avondklokken ook. En het volkslied ook. En dan hebben we een uh, prachtig stuk van... van uh, dat is voorgesteld door uh, uh, Willy Verwijs. De, de vrouw van de dominee. Die zit ook in mijn koor. En die, die zou zo ontzettend graag Moze in Egito... Zingen. Nou, daar hebben we een prachtig koorwerk, en dan moesten we natuurlijk uh, de solos ook instuderen. Nou, dat is uh, uh, uiteindelijk min of meer best wel goed gelukt. Dat gaan we doen. En, en uh, uh, wat heel leuk is, is dat um, Peter Kuiper en Roelie Kuiper uit uh, Drenthe uh, naar Zandvoort komen, en die gaan uh, The Five Poems van uh, Emily Dickinson en uh, Jay Rizzetto uitvoeren als een soort gast in ons uh, uh, concert. En dat zijn vijf gedichten die in het Nederlands zijn vertaald van Dickinson. Liefhebbers van poëzie kennen die. En die worden begeleid als het ware op trompet. En er zitten allerlei vijf, drie of vier soorten dempers gebruikt hij daarbij. Mm -hmm. Dat is heel erg leuk. En dan gaat Peter Kuiper gaat ook nog met ons het, het lied De Waldhoorn met zijn Midwinterhoorn <laughs> begeleiden. Dat hebben we in Drenthe ook al een keer gedaan. Mm -hmm. En uh, ik speel zelf ook met Winterhorn in, uh, Zeg maar in de maand december. En dan heb ik, ik heb het bij hem geleerd. Hij heeft er een voor mij gemaakt. En uh, dat, dat gaan we dus ook uh, als onderdeel van het uh, concert doen. En daarnaast hebben we nog leuke, uh, leuke solo's. Lily Marleen. Ik, ik denk dat uh, veel mensen dat, dat lied kennen. Dat zingt uh, Lisbeth Lending. En uh, Bas You Is My Woman Now. En we hebben nog een solo uit Gentle. En, dus dit, dit is echt een, hele, een heel gevarieerd programma. Heel gevarieerd programma en dat vinden we zelf leuk, en we hopen alleen maar dat veel mensen uh, daar ook weer naar willen komen luisteren. Ja, ik zie ook iets. Uh, ik zit ook met een scheef oog even op Jan Blaakje te kijken. Heel goed. Iets staan van Mary Poppins. Dat is nu uh, gewoon uh, in de musical. Uh, uh, is dat een? Uh, dit, een dit, is, dit is een oud programma. Want, ja? uh, want uh, neem het de niet kwalijk. Nee, het ja? maakt helemaal niet uit. Dit was de de, de werklijst zeg maar. Ah. Hè? En uh, uh, uiteindelijk is dat lied ingeruild voor een lied uit Gentle. Papa, can you hear me? Aha. En dat is ook een, een topper van, van Barbara Streisand. Ja. En, en uh, ja, dat is een lievelingslied van, van die zangeres ah. bij ons. En overigens wat leuk is, is dat haar dochter uh, Maaike van den Broek ook nog uh, twee fluitstukken gaat spelen. Met onze pianist Theo Wijnen, die ook bekend is van... Zelfs mannenkoor en zelfs vrouwenkoor. Ja. Die hebben we gelukkig bereid gevonden. Wat ik, wat, wat, wat ik Echt, hoor... Ah, ja? Oh, sorry. Dit, ja? dit uh, concert is uitvoeriger En gevarieerd aan vorige concerten. Wat ik mij zo voorstel. Die, de variëteit, ja, ja. Dat zou je wel kunnen zeggen. We, we hebben in het verleden wel wat meer met thema's gewerkt. En, en, en nu is het wat, meer, wat, wat vrijer. Maar het zijn wel blokjes die allemaal met elkaar uh, te maken hebben. Volgens mij. Het is uh, de geestelijke muziek. Sommige mensen houden daar weer van. Hebben ook wat, uh, wat bij. En, en, en wat Franse muziek, weet je wel. Franse volksliederen. En, dus we proberen... ook Onze smaak is natuurlijk ook heel gevarieerd. Ik heb zo waanzinnig veel muziek waar ik van hou. Ja, als het maar goede muziek is. Ja, ja. Of, wat, wat als ma het maar muziek is. Ja. Ja. <laughs> Zoiets. Ja. Maar wat mij opvalt is dat je dus toch ook met de wensen misschien... een beetje rekening houdt van de mensen die onderdeel maken van uw kantatoren. Uiteraard, allereen. uiteraard. Ja. Want... Ja. Uh, uh, muziek heeft te maken met, met, pas, met passie, en met bleaving? hartstocht. En ook, wat zing ik? Ja. ik uh, uh, want als, als ze niet weten wat ze zingen, dan, dan wordt het gewoon niks. Nee. Als je dat uh, bijvoorbeeld, dat, dat, dat, dat toestelata Solio uit uh, die, die, die opera Moza in Egypto, Als je niet weet dat dat te maken heeft met... De uittocht van, van, van het uh, Joodse volk uit Egypte ja. naar het beloofde land. Dan zing je het mechanisch bijna. Ja. Dan, dan is het wel mooie muziek. Ja. Maar als je niet weet waar het over gaat. Dan, dan... Moet je erin zitten? Mijn filosofie is dat, uh, dat uh, zang een, een non-verbale uitstraling heeft. Ja. Dus uh, je, je, je zingt iets en je gaat op de golven mee van de muziek. En als de luisteraars hun ogen dicht doen en niet per se naar de woorden luisteren. Moeten ze een soort beeld krijgen. ...van het non-verbalen. En als we daar maar ook maar een klein beetje hebben bereikt... ...dan ben ik trots op mijn koor. Want dat, dat is eigenlijk dat is, wat je probeert. Uh, uh, yeah, okay. Het moet eigenlijk dus kapotte televisie zijn. Een? Kapotte televisie. Ja. Je verbeelding. Ja, je, je, je moet als het ware je eigen beeld erbij maken. Wat, wat ik bijvoorbeeld heel sterk heb bij, bij, uh, uh, gehad bij Ivan Rebrov. Uh, daar was ik altijd een fan van. Ondanks zijn uh, so charlatanerige manier van doen soms. En, mm -hmm. en, uh, ik heb hem zelf geïnterviewd, ooit. Een beetje, een beetje nichterig was hij. Maar als hij Russisch zong, dan, dan stond hij daar, de Russische beer. En, en ik zal maar zeggen, dat lied Avondklokken, daar heb ik heel lang op geoefend. Om, om, omdat ik dat zo ontzettend mooi... Het, ge, het geeft een soort Siberisch gevoel, van, van, of Russisch-Siberisch gevoel van... Uh, uh, uh, koud steppenachtig woestijn en, en, verlaten en, en dat, dat je dan hoor je de, de klokken van je geboortedorp en dan, gaat er, dan zwelt er iets op in je hart en dan word je enthousiast en dan denk je van daar ben ik thuis en daar zal ik misschien mijn wodka drinken dat, mm. dat is nu een ander verhaal maar dat, dat moet het hebben en je dan, kunt muziek dus beeldend maken als ik, als ik, ja. als ik, als ik zo... En, en hij deed er dan ook een kunstje bij. En, en dat heb ik ook uh, proberen in te studeren. Dat gaat bijna over drie octaven. En dat vind ik zo ontzettend leuk. Dat, uh, daar ga ik voor. Dat is passie. Morgenmiddag, ingebouwde de krocht. Hoe laat begint het? Drie uur. Drie uur. Ja. Wat kost het? Wat zeg je? Wat kost het? Wat kost het? Tien euro. Tien euro. Ja. Zijn er al kaarten te verkrijgen, denk je? Ik vermoed van wel. Ik, we hebben wat via de leden verkocht en sommige mensen hebben via de, de website hebben ze wat, verko, wat besteld. En, maar niet veel hoor. Ik, dit, dit is vooral omdat we het zelf leuk vinden. Ik, vind, ik zou het hartstikke fijn vinden als, als het vol zit, maar dat verwacht ik niet, op zich niet. Het, maar ik, ik hoop het wel. Ik hoop dat er veel mensen uh, met plezier zullen luisteren naar waar wij maanden voor getraind hebben. Ik hoop voor jou dat het morgen wat minder mooi weer is. Die kans, ja. die kans, die kans, uh, zit een, een beetje in je. Ja, is die een oh, omslag komen oh, morgen. Okay. Maar in elk geval wens ik jullie een wonderschoon concert. Dat gaat vast lukken. Oké. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. to see. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. De Israëlische militairen maken zich op om een schip met hulpgoederen voor de gazastrook tegen te houden. De Rachel Curry is de gazastrook tot op enkele tientallen kilometers genaderd. De Israëlische marine is in de buurt. De marine heeft de pro-Palestijnse activisten opgeroepen... hun koers te wijzigen, maar ze trekken zich daar niets van aan. Wel hebben ze laten weten dat ze zich niet zullen verzetten... als hun schip wordt geënterd. Israël wil dat ze naar de Israëlische havenstad Ashtod varen. Het leger zegt daar de hulpgoederen te willen uitladen... om ze naar Gaza te brengen. Professor Dr. Bob Smalhout is dinsdag in een politiecel gezet... na een grote wapenvondst in Reuwijk. Zijn schoonzoon is hoofdverdacht in de zaak. Ze worden beide verdacht van illegaal wapenbezit... Na een dag werd hij vrijgelaten omdat zijn bloeddruk hoog was opgelopen. De 82-jarige Smalhout, verzamelt al zijn hele leven vuurwapens. Hij ontkent dat hij iets te maken heeft met de zaak van zijn schoonzoon in Reeuwijk. In Sydney is het eerste hondenconcert ter wereld gegeven. Honderden poedels en andere honden blaften en jankten voor het operagebouw. Gebouw. Het hondenconcert is een initiatief van de Amerikaanse performance artiest en muzikant Laurie Anderson. Ze sturen de honden aan met een hoge toon die voor mensen niet te horen is. Het concert, waar ook haar bandleden aan meededen, duurde 20 minuten. Het begon vrij rustig en mondde uit in een kakafonie van geblaf en gejank... waarbij de muzikanten er bijna niet meer bovenuit kwamen. Ongeveer duizend toeschouwers waren op het hondenconcert in Sydney afgekomen. De Nederlandse volleyballers hebben hun eerste wedstrijd op het toernooi om de World League gewonnen. In Suwon wonnen ze met 3-0 van gastland Zuid-Korea. Zondag speelt Nederland weer tegen Zuid-Korea. In de pool zitten verder titelverdedigers Brazilië en Bulgarije. De beste twee landen gaan door naar de finale ronde. Het weer volop zomer, ongeveer 23 graden. Morgen iets warmer dan vandaag, maar in de loop van de dag kans op buien. Dit was het.